Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand overleden na een schietpartij in Huissen in Gelderland. Daar stond gisteravond een man met twee vuurwapens urenlang op het dak van een appartementencomplex. Je hoort een buurtbewoner. Het was wel aardig schrik. en zeker de kinderen waren heel erg verdrietig en ja, geschrokken, hyper. Ja, alles bij elkaar eigenlijk. Het slachtoffer is een man van 48 uit Kuik. Hij overleed vannacht in het ziekenhuis. De politie was gisteravond met veel agenten aanwezig in Huissen om op de verdachte in te praten, ook met onderhandelaars en een helikopter. Na een paar uur kregen ze hem van het dak af. In Haiti is een zware aardbeving geweest, uit een kracht van 7,2. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. Wel gaan op social media foto's rond van huizen en gebouwen die door de aardbeving zijn beschadigd. Bedrijven die commerciële coronatesten aanbieden, moeten beter worden gecontroleerd. Dat staat in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Sommige van die bedrijven zouden privacygevoelige informatie te lang bewaren. Ook de Corona Check-app moet flink worden verbeterd. Die bleek al eerder gevoelig voor fouten en fraude. Op je kop staan met een voetbal balancerend op je voet. Body van 19 uit Overijssel kan de gekste voetbaltrucjes. Hooghouden, kan allemaal rondjes om de wereld kan je doen.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 Op de A5 de andere kant op bij Raasdorp is een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim 10 minuten. Op de A7 horen Heerenveen nog altijd een lange file op de afsluitdijk tussen Den Oever en Kornwerderzand. Het rijdt er langzaam over 13 kilometer. De vertraging is een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan kan je lekker meedoen, hè? Ja. Heerlijke ouwe van Van Morrison en The Brown Eyed Girl. Het is even na vier uur. Welkom terug, Zandvoort. Een goede middag. We zijn er, hè? De zon ja, die laat het nu een klein beetje afweten, maar we hebben toch wat het zomergevoel gevoel, uh, vastgekregen, Albert-Jan. We, we houden het ook vol, hè? we blijven in zomerse sferen. We blijven in zomerse sferen, doen we gewoon. En wat gaan we nog meer doen? Nou, zeker weten we blijven in zomerse sferen met het gedicht van de week om kwart voor vijf. We gaan naar de Spaanse zon. Nou, daar is het op dit moment bloedjes warm. Ja, boven de 40 graden hoor maar, ik. Maar we maken daar een heel mooi gedicht van, in ieder geval over de zomerzon. Gedicht van de week kwart voor vijf. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en die luistert naar de naam DEX. Uh, dan hebben we natuurlijk PIT Report. In tegenstelling tot wat ik van plan was, maar dat doe ik morgen wel tijdens PIT Report. Kijk even naar de tussenstand van de zomerstop van de Formule 1. Maar uh, de actualiteit uh, uh, uh, dient uh, uh, ik te volgen, want er was vandaag de eerste race, in een raceweekend in Berlijn. En dan heb ik het over de Formule E. En vanmorgen voordat de eerste race verreden werd vanmiddag... stond Nicky de Vries op een eerste plek om het wereldkampioenschap... en Robin Freins op een tweede plek met 89 punten. Hoe het hun verlopen is in de eerste race van dit beslissende weekend... want morgenmiddag wordt bekendgemaakt wie de wereldkampioen is in de Formule E... dan geef ik u de nieuwe stand nadat ik u een samenvatting heb gegeven van de race van hedenmiddag... En die was toch heel verrassend. En dat betekent dat de race voor morgen heel erg belangrijk gaat worden voor met name Nicky. Nick, moet ik zeggen. Nick de Vries. Dat in Pit Report. Daarnaast nog veel muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Ja, en heeft, uh, Helene Fischer heeft een uh, nieuwe single met uh, Louis Fonsi. Maar ze heeft ook gezongen met Tom Jones. Jones. Jawel. En die hele grote wereldhit van uh, Tom, uh, deze samen, of uh, met hem uh, inderdaad, Helene Fischer en Tom Jones hier is de seksbomp. Spy on me baby, you satellite Infrared to see me move through the night Hey Fire. Shoot me right. I'm gonna like the way, the way that you fight. Now you found the secret code. And I can't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 Daydream Zo zien wij de muziek graag, uiteraard, bij je eigen lokale radio uh, CFM. Als eerste Helene Fiesje samen met uh, Tom Johnson en Sex Bomb. Wat een mooie uitvoering, trouwens. En erachteraan hoorde je de Daydream Believer: CFM, Race Radio, Pit Report. Inmiddels uh, kwart over vier geweest. We gaan gewoon uh, verder met uh, waar we gebleven waren, Albertjan. Uh, ja, maar we gaan uh, deze Pit Report even aandacht besteden aan, uh, aan het uh, finale weekend uh, van de Formule E. Uh, want die uh, wordt dit weekend verreden in Berlijn en wel op het uh, voormalige vliegveld Tempelhoofd. Vanmorgen, toen hij wakker werd, uh, stond Nick de Vries met 95 punten uh, aan de leiding van het WK. Morgen de laatste race uh, voor het wereldkampioenschap. En Robin Vrijn stond op met 89 punten op een tweede plek. Dus dat beloofde wat voor de eerste race vandaag die uh, daar werd verreden. Wij ge ik geef u nu even een samenvatting van uh, de race 1... want morgen is dan de belangrijkste wedstrijd... en die uitzending begint vanaf 3 uur op de speciale sportkanalen. Goed, Di Grassi wint de e Prix 1 van Berlijn. Geen punten voor de Nederlanders. Hmm. Geen punten voor de Nederlanders, onthoud dat. Lucas Di Grassi is in Berlijn uh, winnaar geworden... van de eerste race van de finale weekend van de Formule E... De Braziliaanse coureur van Audi bleef op het Tempelhoofd Airport circuit Eduardo Montaro van Venturi en Mitch Evans van Jaguar voor. Nick de Vries en Robin Freins wisten geen punten te scoren. Lucas Di Grassi was de race op het oude vliegveld in het hart van Berlijn vanaf de derde plaats gestart. Achter beide Tsitsche-wagens van Jean-Eric Vernier en Anthony Felix da Costa. Ook nog een kans hebben voor het kampioenschap, want die had vanmorgen 80 punten. In de openingsfase van de race gebeurde er vrij weinig. De Vries en Freins wisten enkele plekken op te schuiven, maar het was wachten op de eerste echte vuurwerk. Dat kwam pas na twaalf minuten. Pascal Wehrlein en Oliver Roland kwamen met elkaar in contact, waarna de Porsche-coureur uit Duitsland naar binnen moest. Even later viel de nummer drie in het klassement Sam Burt stil. Hij parkeerde zijn Jaguar op het circuit en dat leidde tot de inzet van een safety car. Nadat de Bolide van Burt was weggehaald, kon de race worden hervat. De Vries had een momentje met Alex Lin en viel terug tot achter in het veld. Hij dook niet veel later de pitch in en finishte uiteindelijk als 22e. Robin Freins kon niet profiteren van, het uitvallen, van de uitvallers voor hem. De coureur van Invision Virgin werd 15e en ook die stick leverde geen punten op voor het kampioenschap. Ondanks zijn uitvalbeurt blijft De Vries het kampioenschap aanvoeren. Hij staat op 95 punten zoals gezegd en ziet Mortara met 92 punten dichterbij komen. Ook Jack Dennis komt met 91 punten in de buurt. Van, in de buurt. En Mitch Evans heeft nu 90 punten. Vrijns, zoals gezegd, blijft op 89 punten en staat nu vijfde. En zondag, morgen dus, wacht de spannende slotrace... Uh, de laatste race van het seizoen in de E-Prix Grand Prix uh, in Berlijn. Dus het wordt een hele, hele spannende wedstrijd morgen. En hopelijk uh, wetten hopelijk een Nederlandse wereldkampioen in het E-Formule Grand Prix. En wij zijn natuurlijk uh, live vanuit Zandvoort op zondag... Uh, aanwezig En wij volgen voor u die wedstrijd. Zullen we er een 1-2'tje uh, van maken, Albert-Jan, morgen? Nou, dan moet Frijns wel even aan de bak, hoor. Want uh, hij heeft, ja, ze hebben beide geen punten gescoord. Dus uh, Frijns blijft op 89 staan. Maar goed, wat zit er tussen? Twee punten, drie punten? Uh, uh, Nick de Vries leidt dus nog wel, maar met uh, ook een minimaal uh, verschil. Uh, dus er kan van alles gebeuren. Maar ik, ik snap de tactiek ook niet van, uh, van, uh, van uh, Nick de Vries en Robert Frijns. Want ze hadden zich beide, de een had zich als achttiende en de andere als 2e gekwalificeerd. Dus daar hadden ze niet van een teamorder aan ter grondslag moeten hebben liggen. Want anders startten ze nooit van zo'n lage startpositie. Maar goed, het zijn het niet anders. En ze konden dus ook niet verder voorkomen in het, in het puntenklassement voor vandaag. Dus morgen de allesbeslissende race. In Berlijn op het uh, circuit op voormalig vliegveld Tempelhoofd in Berlijn. En Zandvoort op zondag is erbij. Ja, en zou Nick de Vries uh, daar uh, voor het laatst al gereden hebben in de, in de e uh, grand Prix? Ja. En dan naar de Formule 1? Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat verhaal speelt. Maar of dat inderdaad gaat worden, want hoe heet het? Ja, wie weet. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Oké, okay, nou, Albert-Jan zegt altijd. Watch vervolgens. Uh, morgen om 3 uur zijn wij er live bij. Oh, Wat een geweldige, lekkere nieuwe zin van Camilla Cabello. Je hoorde er met uh, Don't Jet. Nee, we zijn er gewoon tot aan uh, vijf uur. En morgen zijn we er ook weer, hè, van twee tot vijf. En dan geven we weer twee vrijkaarten weg voor, uh, inderdaad, het reuzenrad... Uh... En uh, vandaag was de vraag, hoe hoog is dat ding? Nou ja, dat uh, antwoord was 50 meter. En de kaarten waren dan ook zo weg. Maar goed, morgen gaan we het even wat moeilijker maken. Want uh, dat ging wel heel makkelijk. Wel zo, uh, te... leuk, wel zo leuk. Ja toch? Ja, dat ja, is het. Ja, ja. Ja. Als je nou vandaag vanaf het begin naar dit programma hebt geluisterd... dan denk je, hey, hey, hey, hey. deze heeft hij al gedraaid. Ja, ik heb hem even dubbel geplugd vandaag. Wat mij betreft een van de grootste nieuwe zomerrits. door de Dua Lipa en Elton John. En de oude zinger van de Elton John, Sacrifice is gebruikt voor deze plaat... Cold Hearts... Zo dadelijk uh, gaan we doen, dier van de week. Wie hebben we deze week in de aanbieding, Albert Jan? Dex. Dex is uh, de dier van de week. Dus uh, blijf luisteren naar uh, CFM, dier van de week. Maar eerst gaan we nog eventjes uh, terug in de tijd, terug naar de uh, jaren tachtig. Doen we met de uh, imagination, music and lights. Ik had het En they calling ik op Deze van Imagination, Music and Lights. Ja, uh, terwijl wij aan het dier van de week gaan beginnen... is voetbal ook weer begonnen met RKC Waalwijk tegen AZ. Juist uh, is de aftrap en is uh, de wedstrijd uh, begonnen, uh, Albert-Jan. Ja, en morgen hebben we natuurlijk weer gewoon uh, tijdens het op zondag... Uh, dus de. de, de ja, de tussenstanden en de eindstanden van de, van de wedstrijden die gisteren en vandaag dan wel uh, morgen worden, zijn gespeeld, zeker worden gespeeld. Zo is het dus uh, morgen ook weer uh, lekker luisteren naar ons. We zijn er weer vanaf twee uur, maar nu half vijf dieren van de week. Mijn naam is Dex. Uh, een, ik, ben een, een, een, ik ben een op- en top puur, dat is hij. Ik ben zeven maanden oud en een kruising van een Mechelse herder. Mensen zijn echt fantastisch. Ik spring een gat in de lucht als ik ze zie. Maar dit is juist ook mijn probleem. Ik vergeet dat ik vier poten heb om te gebruiken. Oeps, ze leren mij hier dan ook op vier poten staan. Ook beloont wordt met aandacht en koekjes. En wat denk je, dit heb ik zo snel door dat het helemaal goed moet komen. Kleine kinderen en ik zijn geen match. Ik accepteer niet dat als zij mij corrigeren wanneer ik iets stouts doe. Dit is niet zo gek toch. Ik luister wel naar mijn baas, mits die duidelijk en consequent is. Een huis met oudere kinderen moet kunnen, mits de ouders mij begeleiden en de kinderen niet te veel van mij eisen. Andere honden vind ik geweldig, spelen en stoeien vind ik heerlijk. Een ander hond in huis kan, maar dan liefst wel een thee van hetzelfde kaliber. Ik heb wel een stoere dame nodig aan mijn zijde, anders wals ik over haar heen. Even alleen thuisblijven kan ik in een bench en ook ben ik netjes zinnelijk. Dit moet wel weer opgebouwd worden in mijn nieuwe huis. Ik ben nog heel jong en actief en zoek echt een baas die mij uitdaagt in het leven. Stilzitten is niks voor mij. Ik probeer op dit moment lekker uit, op dit moment lekker uit dus u moet mij hier dan wel mee om weten te gaan. Een rem heb ik niet echt, of tenminste ik vergeet deze. Mijn baas moet mij hier dus bij helpen en zorgen dat ik voldoende rust neem. Voor eten doe ik heel veel, dus ik, dit, is, dit is een handig hulpmiddel om mij de dingen goed aan te leren. Ziet u het zitten en heeft u voldoende tijd, geduld en liefde voor mij? Neem dan snel contact met mij op, met mijn verzorgers. En waar verblijft Deks? Deks verblijft momenteel in een dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook puber Dex verdient een thuis. Zo is het uh, Albert-Jan. Dus ga voor Dex of de andere leuke dieren naar uh, het uh, dieren thuis. Een uh, mooi verhaal van Dex. fini le jour de chance Sprek. En misschien zie ik je ooit nog goed weer. Een Mooi verhaal, je hoorde een Inderdaad, uh, de single van uh, Alder Luste en Paul de Leeuw. En uiteraard uh, de met een zandvoortstintje waar we nog steeds uh, trots op zijn. Straks om kwart voor vijf het gedicht, maar eerst nog even wat muziek. The music is all yours on ZFM.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 En dat was Els uh, Stuart en uh, On the Border, ja, ze duiken het gedicht Helemaal in Spaanse sferen.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 It's thinking town, but a a On the street sweet Summer set up With the summer set On the street Get tired You're talking to a tourist Who's every move's Among the purists I get my kicks Above the waistline Sunshine What's that? What's that?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 Door de, de single uit de, de film Chess. Dat was uh, Murray Head en One Night in Bangkok. En van Bangkok gaan we naar uh, ja, Let's Get Spanish. En Dat doen we met het uh, gedicht van de dag. Helemaal in Spaanse sferen. Vanaf die eerste dag... Ik wist niet wat ik zag. En ik was meteen, meteen verloren...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 Flamengo, fiesta a la playa in de zomerzon Flamengo, Flamengo, dos, dos tinto de verano, por favor Flamengo, Flamengo, daar aan de spa Spaanse playa, daar waar het ooit begon Oh, hier, hier heb ik mijn hart verloren De gitaren, de muziek, de Spaanse zon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 Flamengo, flamengo, fiesta a la playa in de zomerzon. Flamengo, flamengo, dos tinto de verano, por favor. Flamengo, flamengo, daar aan de Spaanse playa... waar het ooit, ooit begon. O, oh, hier heb ik mijn hart verloren. De gitaren, de muziek, de Spaanse zon. O, oh, hier, hier heb ik mijn hart verloren. Aan de gitaren, de muziek. En de Spaanse, Spaanse zon. Vanaf die eerste dag, ik wist niet wat ik zag. En ik was meteen verloren. Elcoraston, mi amor. Dit moet de hemel zijn en ik voel. to I'm hey. En dan de voor Zon, uh, Albert Jan. Dat is toch helemaal, helemaal geweldig. Die heeft er helemaal enthousiast van? Ja, Flamingo, Flamingo zo heet uh, inderdaad uh, de nieuwe single van uh, Roy Donders. Wij draaien hem zomaar eventjes op een zonnige zaterdagmiddag. En hier is Mike Oldfield. Heb je wel eens, uh, Albert Jan dan volg je helemaal terug in, uh, in je jeugd, weet je wel. Een jaartje of... Uh... Nou, bij deze plaat trouwens, uit uh, 1983, kan je ook even, even snel rekenen natuurlijk. Toen was ik uh, 14 uh, jaar. En uh, ja, als ik deze plaat hoor, dan ben ik gewoon weer terug, uh, terug in die tijd eigenlijk. Je hoorde Maggie uh, Riley en uh, Mike Oldfields. En de Moonlight Shadow. We gaan nog twee platen draaien, en een van die twee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 uit de beste zangers van uh, verleden jaar. Miss Montreal met de nummer van uh, Stef Bos. En door de wind, door de regen. Ja, we hebben geen wind en we hebben geen regen. Wat een zonnetje schijnt lekker uh, op dit moment. En daar zijn we best wel blij mee eigenlijk. Ja, het nee, beter dat we, dat we de laatste week wel eens meer mee hebben gehad. Om uh, ja. vijf uur in de regen weer naar huis konden. Ja, nee, maar nou, nou krijg je het weer andersom, weet je wel. Als we in de studio zitten, dan prachtig weer, schijnt prachtig tussen weer. Dus morgen ook uh, weer gewoon uh, om twee uur dan dus zijn we er weer. Tussen twee en vijf uur. En dan gaan we ook weer twee kaarten weggeven voor het uh, reuzenrad. Als ja. uh, VIP kan je naar binnen. Dus dat is ja. mooi. Ja, zeker. En uh, wat even, uh, ja, veel, natuurlijk gaan we morgen ook uitgebreid uh, meer aandacht beschenken aan uh, het feit dat de Dutch Grand Prix inderdaad doorgaat. Uh, het programma uh, in, die, in, die, in Beyond, Zand voor Beyond, wat, wat kunnen we allemaal nog verwachten? Wat voor activiteiten zijn er allemaal al? We volgen natuurlijk ook gewoon de, de, de voetbal-eredivisie... want er uh, wordt morgen gespeeld. Uh, afgelopen vrijdag is die begonnen. En uh, met de uitslagen en natuurlijk de tussenstanden... van de op zondag te spelen wedstrijden. En uh, dat zijn allemaal die, uh, die toppers die zondag komen, of niet? Ja, uh, nee, nee, nee. Vanavond ook al een heleboel, hoor. Oh, hoor. oké. Jouw clubje en mijn clubje. Oh. Mag, oh, Nee, die van mij mag morgen om kwart over twaalf. Die mogen wat eerder beginnen. Dat is wel zo makkelijk. Uh, goed, uh, wat hebben we nog meer? We Natuurlijk tweede de, de beslissende race in de Formule E... In uh, Berlijn. Uh, vanavond hebben we trouwens ook nog uh, IndyCars. Om half zeven meen ik. Half zeven. Half klopt. zeven. VK. Uh, de Nederlanders start vanaf een negende plek. En kijken wat die, uh, wat die kan, uh, of die nog wat vooruit kan komen. Uh, half zeven natuurlijk ook maar weer te volgen op de speciale sportkanalen. Dus we hoeven niet stil te zitten. Nee, wij zeggen tot morgen. En bedankt voor het luisteren. Fijne avond. Alvast dag. Doei doei.